De Slangenjongeling Fouwé was een heel lief meisje. Zij woonde met haar lelijke stiefmoeder en haar valse stiefzusje hoog in de bergen in een armzalig hutje. O, oh, wat werd Fouwé altijd geplaagd. Niets was goed. Alles wat Fouwé deed was verkeerd. De boze stiefmoeder zei op een dag, Foewee, ga donkere bos in. Neem de grote bijl mee en een stuk touw. Zorg dat je vanavond een grote takkenbos thuisbrengt. Als je het niet goed doet, dan krijg je slaag. Gehoorzaam zocht Foewee bijl en touw op. Ze ging het donkere bomenbos in en begon te sprokkelen. Maar om haar hoofdje zoemde voortdurend een bij. Zroom, zroom. Ga toch weg, bijtje. Ga toch weg. Zie je niet dat ik hout moet sprokkelen? Ik heb geen tijd voor je. Maar de bij bleef zoomen en om haar hoofd vliegen. Het leek wel of het diertje haar wilde weglokken. Voor de grap liep Fouwee een paar pasjes weg. En ja hoor, de kleine bij vloog met haar mee. Vooruit dan maar, kleine bij. Je wil me zeker iets laten zien? Goed dan, ik loop met je mee. De bij vloog vooruit en Fouwee holde er achteraan. Toen ze bij een weide vol prachtige bloemen kwam, zoemde de kleine bij naar een prachtige bloem toe. Oh, wat een schitterende bloem! Hij lijkt wel van goud. Hoe zou ik hem mogen plukken om hem in mijn haar te steken? Niemand antwoordde. Alleen de kleine bij zong. En dus plukte Fouwé de gouden bloem en stak hem in haar glanzend zwarte haar. S'avonds kwam ze thuis. Haar stiefzusje begon te tieren. Hoe kom je aan die mooie bloemen, je haar? Die heb je zeker gestolen. Wat moet jij je mooi maken. Waar vind je zulke mooie bloemen? Op, nou, lak, zeg op, laat ze op. Fouwé vertelde heel eerlijk hoe ze aan de gouden bloem was gekomen... Toen werd haar stiefzusje doldriftig. Moeder, moeder, hoort u dat? Fouwee denkt geen ogenblik aan mij. Ze plukt zo'n mooie bloem voor zichzelf. De naarling, ik wil ook zo'n gouden bloem hebben. De stiefmoeder was ook kwaad op Fouwee geworden. Fouwee, jij gaat morgen weer de bergen in. En je brengt voor je zusje twee gouden bloemen mee. En voor mij ook. En als je ze niet kunt vinden, nou, dan blijf je maar weg. Dan wil ik je nooit meer zien. Naar kind? De volgende ochtend ging Fouwee weer vroeg op pad. Ze hoopte dat ze de kleine bij weer zou zien. Kleine bij? Waar ben je? Kun je me nog eens naar de gouden bloemenwij brengen? Waar ben je, kleine bij? Fouwee wist niet dat de bloemenwij toebehoorde aan de slangenjongeling. Hij hield erg veel van bloemen en planten. Hij kende ze stuk voor stuk. Nadat Fouwee... Een gouden bloem had geplukt. Miste hij die direct. Wie zou dat hebben gedaan? Wie heeft er in mijn weide een gouden bloem geplukt? Ik ga me verbergen. Ik ga me verstoppen onder deze berg Dorre blaren. Dan zie ik vanzelf al wie de lief is. En de slangenjongeling kroop onder een berg Dorre blaren. Na een half uurtje hoorde hij een lieve stem. Dank je wel, lieve bij. Dank je wel dat je me hier hebt gebracht. Nu kan ik gouden bloemen plukken. Met groot geritsel sprong de slangenjongeling uit de dorre blaren tevoorschijn. Hij riep streng. Hé, hey, wat moet dat daar? Wie heeft jouw toestemming gegeven om mijn mooie gouden bloemen te plukken? Wie ben jij? Ik ben Fouwé, heer. Fouwé. En ik woon op de berghelling met mijn stiefmoeder en mijn stiefzusje. Snikkend vertelde Fouwé hoe jaloers haar stiefzusje was geworden... En zonder gouden bloemen mocht ze nooit meer thuiskomen. De slangenjongeling kreeg medelijden met Foué. Hij zei troostend. Ik heb een veel beter idee. Ga met mij mee naar mijn paleis. Ik vind jou zo lief. Ik zou best met je willen trouwen. Dan kun je altijd bij de mooie bloemen wonen. Foué en de slangenjongeling trouwden de volgende dag. Maar in het hutje op de berghelling werd het stiefzusje steeds jaloerser. Rood van woede gilde zij... Fouwé komt nooit meer terug, moeder. Nooit krijg ik mijn gouden bloem. Nooit zal ze mooi worden als Fouwé. Dat vond haar moeder erg verdrietig. Ze zei... Weet je wat? Morgen als de zon schijnt, ga ik gouden bloemen zoeken. Wat Fouwé lukt, lukt mij ook. En ja hoor, de andere morgen dwaalde de stiefmoeder door het donkere bos. Ze vond het wel een beetje griezelig. Maar opgeven? Nee hoor, nooit. Hoorden ze daar stemmen? Mijn liefste, nu steek ik een gouden bloem in je haar. Bosgeesten, kwade bosgeesten, dacht de stiefmoeder verschrikt. Ze dook in elkaar achter een dikke boom. Bij ongeluk trapte ze op een tak. Kom tevoorschijn, daarachter die boom. Kom maar, je hoeft voor ons niet bang te zijn. De stiefmoeder stond op en liep naar de stem toe. Wie was dat? Fouwee? Maar dat kon toch niet waar zijn? Fouwee was al een jaar lang weg. En toch, en toch, het was Fouwee. Dus die moeder bedacht zich geen tel. Ze strekte haar armen uit en riep vals. Mijn kind, o mijn kind, dat ik je hier terugvind. vind. O, wat ben ik blij dat je nog leeft. Maandenlang heb ik je gezocht. Alle bergen heb ik doorkruist. Ik heb geen nacht geslapen. En mijn ogen leeg gehuild. Ach, mijn kind. Gaat het goed, met je? Vroeger geloofde haar oren niet. Haar stiefmoeder blij. Maar misschien had ze haar leven gebeterd. Ik ben getrouwd, moeder. Ik woon nu in een paleis. In een paleis? Ooh. Oh, maak het eens zien? Is het groot en lekker warm? Hij laat me alsjeblieft zien waar je woont, Fouwe. Dan hoef ik me geen zorgen meer te maken. Veel zin had Fouwe daar niet in. Maar ja, haar stiefmoeder deed zo lief. Dat kon ze toch niet weigeren. Bij het paleis riep de stiefmoeder groen van jaloezie: hout, allemaal hout en marmer. Een travertijn, en kornelijden en een gaat. Oh, oh, wat prachtig. Wat mooi. In de tuin zag de stiefmoeder een wondermooie bron. Een diepe, flonkerende put met glanzend water. wij vertelde... In deze put vloeit het water des levens. Wie dat drinkt, blijft altijd jong en mooi. En als ik er de bloemen mee besprenkel, verwelken ze nooit... Het water des levens komt uit een geheimzinnige bron, diep onder de bergen. Ach, Fouvé, mag ik eens in de put kijken? Misschien zie ik mezelf weer spiegeld in het water. Natuurlijk mag dat. Kom, kijk over de rand. Nee, nog iets verder. Ja, zo. Ziet u uzelf? Ook Fouvé had zich over de putrand gebogen. Ineens gaf de valse stiefmoeder haar een gemene, harde duw. Foué schoot voor en viel in de diepe put. Ze gilde van angst. Nee, help, help, help me toch, help. De stiefmoeder holde naar de slangenjongeling en riep heigend. Foué, Foué is in de diepe put gevallen. Ze stond op de rand. Haar voet gleed uit. Ik kon haar niet meer pakken. De slangenjongeling voelde dat ze loog en ging dreigend naar haar toe en zei heel boos. Ga ogenblikkelijk weg, jij lelijk mens. Verdwijn uit mijn paleis. Jij hebt altijd ongeluk gebracht. Vreem. Ach, slange jongeling. Heb toch meeleid met een arme oude vrouw? Laat me alsjeblieft hier blijven. Ik zal alles doen wat je zegt. Vloeren, dweilen, ramen, zemen, de binnenplaats, veeg, alles. En koken. Ik zal mijn andere dochter halen. Die kan heerlijk koken. Is dat goed? De slangenjongeling knikte somber. Hij was zo verdrietig over het verlies van Fouwee... dat niets hem meer kon schelen. Elke dag zat hij bij de waterput. Dag, goudkleurig vogeltje. Heb jij misschien Fouwee gezien? Als je haar kent, wil je dan op mijn hand komen zitten? Het goudkleurig zangertje wipte op de hand van de slangenjongeling. Het zong en vuren fluiterde dat het een lust was om te horen. Ze werden de beste maatjes. Dat had de boze stiefmoeder gezien. Ze zisten... Die vogel, hè? Die vogel. Geen oog heeft die over voor mijn eigen echte dochter. Nou, maar ik zal hem leren. En toen de slangenjongen in de tuin was... kneep de boze vrouw het vogeltje dood. Oh, oh wat is er nu weer gebeurd... Die lelijke, vraatzuchtige kat heeft het vogeltje doodgebeten. O slangenjongen, wat vind ik dat afschuwelijk? Met tranen in zijn ogen liep de slangenjongen de tuin in. Bij een perzikenboom liet hij zich op de grond vallen. Zijn tranen drupten tussen de wortels. Wat was dat? Twee glanzende perziken lagen naast hem. Hoe kan dat nou toch? Zo net was de boom nog helemaal leeg. Maar wat zien jullie er mooi uit, Perziken? Ik ga een hapje nemen. Hm. Mm, heerlijk. Elke dag ging de slangenjongen voortaan naar de perzikenboom Hij keek de boze stiefmoeder niet aan. En van de lelijke dochter wilde hij helemaal niets weten. En toen werd de stiefmoeder impelpaars van kwaadheid. Ze nam een bijl... Zo, lelijke oude perzikenboom Wou jij mij de baas zijn? Ik zal je krijgen, jij met je mooie perziken. En woedend hakte de stiefmoeder de perzikenboom om. Toen de slammenjongen ook dat vriendje dood op de grond zat liggen, werd hij nog bedroefder. Hij zaagde de boom in stukken. Van het mooiste stuk maakte hij een luid. Jij bent dan wel omgehakt, ouwe boom. Maar de luid zal zingen. Zingen als fouwee. En zingen als het kleine vogeltje. De stiefmoeder wist ze geen raad. De slangenjongen zat in de tuin en speelde op de luid. En zij, zij kon het zware werk doen. En haar dochter werd niet aangekeken. Om een nacht, toen de slangenjongen even weg was, gooide de stiefmoeder de luid in het vuur. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft mijn mooie luid in het vuur gesmeten? Hij is al verbrand. De kat, jongen, dat loeder van een zwarte kat heeft het gedaan. De slangenjongen nam de zwarte kat op schoot en vroeg: Is dat werkelijk zo, lieve zwarte kat? Heb jij zoiets lelijks gedaan? Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. De zwarte kat spinde en snorde. Mm -hmm. Mm -hmm. En fluisterde toen heel zachtjes: Fouwee, ik weet hoe Fouwee kan terugkomen. Ah, honderd dagen lang. ...moet je honderd emmers water des levens over de smeulende luid uitstorten. Ah, dan komt Fouwé terug. Heu, heu. Maar lieve zwarte kat, hoe weet je dat? Heb je overal lopen spuren? Heb je overal gevraagd hoe ik we weer terug kan krijgen? De zwarte kat knikte slaperig. De boze schoonmoeder had alles afgeluisterd. Vleemerig zei ze: Zal ik mijn andere dochter voor je halen? Om je te troosten? Ah, ze wacht al zo lang op je. Uh, goed, oh. goed, maar pas over honderd dagen, niet eerder. Honderd dagen lang putte de slangenjongen honderd emmers met water des levens. Hij droeg ze naar binnen en stortte ze uit over de luid. Hij was doodmoe en zo mager als een mat. Hij kon haast niet meer. Op de honderdste dag, na de honderdste emmer, zakte hij in elkaar. Hij droomde een vreemde droom. Slangenjongen, mijn lieve man. Word eens wakker. Ik ben het, Fouwee. Ik ben terug uit de diepe put. Doe je ogen open. Hier ben ik weer. Word wakker, mijn droomprins. De slangenjongen sloeg zijn ogen op. En ja hoor, daar zat Fouwee naast hem op de grond. Dolgelukkig omhelsden ze elkaar. En toen kwam de boze stiefmoeder binnen. Ze slaakte een ijzelijke gil. Oh! Oh! En ze rende weg niemand heeft haar en haar lelijke dochter ooit teruggezien.